Er was veel verzet van omwonenden die zich zorgen maken over toenemende verkeersdrukte en geluidsoverlast. De Efteling wil van 5 miljoen bezoekers per jaar groeien naar 7 miljoen. Daarvoor komt 8 hectare vrij voor nieuwe attracties. De politie lost bijna geen misdrijven op waarbij computers worden gehackt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is vorig jaar nog geen 5% opgelost van in totaal 2300 aangiften over hackmisdrijven. De KLM heeft vanochtend uit voorzorg zo'n 100 Europese vluchten geschrapt... vanwege harde wind en zware windstoten. Er worden windstoten verwacht tot 85 km per uur... en in het waddengebied tot 95 km per uur. De KLM heeft overigens alleen vluchten geschrapt... naar bestemmingen die vaker op een dag worden aangedaan. Er is een meldpunt geopend voor jongeren die na valse beloften... of onder druk telefoonabonnementen afsluiten voor criminelen... Het komt erop neer dat ze de telefoons moeten inleveren bij de zogenoemde credit boy en de kosten van de abonnementen zelf moeten betalen. Precieze cijfers over het aantal slachtoffers zijn er niet, maar volgens providers zou het gaan om honderden gevallen per jaar. In Musselkanaal in Groningen heeft een grote brand gewoed. De brand begon in een fietsenwinkel in het centrum van het dorp en sloeg over naar de panden ernaast. Volgens de brandweer lijkt het erop dat het winkelcentrum bijna helemaal verwoest is. Vanwege de rookontwikkeling werd een naastgelegen verpleeghuis ontruimd. De brand is nog niet onder controle. De brandweer in Musselkanaal verwacht vandaag nog de hele dag bezig te zijn met blussen. Het weer buien met vooral in het westen zware windstoten. Vanmiddag opklaringen en wat minder wind. In het noorden nog wel een bui. De temperatuur daalt van 19 naar 15 graden. Morgen verspreidt een bui dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB.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 that's just what you are you're unforgettable near me or far like a song Clings to me I thought of you do silly little things to me never before has someone in my life meant more. You forget in every way and Yeah Dit is CFM Jazz en Unforgettable was Rita Franklin. Zij was natuurlijk de queen of zal, maar ze had ook een aantal nummers die zeker in zo'n programma als CFM Jazz thuis kunnen horen zoals Unforgettable. Ze zong het toen niet voor haarzelf, maar voor Diana Washington. Het komt namelijk van haar album A Tribute to Diana Washington. En als je het nu luistert, dan kan het eigenlijk ook over haarzelf gaan. Straks komt ze nog een keer voorbij. Wat heb ik nog meer? Nou, veel... Veel mooie muziek. Geen thema deze keer, maar gewoon veel lekkere muziek. Dus ga vooral genieten. En het volgende nummer wat ik ga draaien is van Sonny Clark. Het is opgenomen in 1957. Hij um, is een, um, is een pia pianist ja, die veel met anderen heeft meegespeeld. Maar nooit echt de grote roem zelf heeft behaald. Um, dit album uh, maakte hij samen met Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Gaat u luisteren naar Ain't No Use van Sonny Clark van het album The Art of the Trio. U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb vandaag veel mooie muziek. Net Sonny Clark, een uh, begnadigd pianist die helaas te weinig uh, waardering heeft gekregen. Een andere pianist die heel veel waardering heeft gekregen, en dat terecht ook, want het was een enorm, enorme uh, goede artiest, is Thelonious Monk. Van een verzamelalbum van The Complete Prestige ga ik draaien I Want To Be Happy, waarop hij samenspeelt met Sonny Rollins. Colonius Monk samen met Sonny Rollins. Net bereikt mij het nieuws dat Anneke Grunlo vanochtend is overleden. En uh, we kennen haar natuurlijk van nummers zoals uh, Brandend Zand, wat niet een nummer is wat ik hier ga draaien. Maar ze heeft wel degelijk ook jazznummers opgenomen in de jaren 60, uh, Onder andere met het Dutch Swing College. En dankzij internet, dankzij YouTube is het natuurlijk een fluitje van een cent om dat in dit programma te integreren. En natuurlijk ook dankzij de apparatuur die ik hier tot mijn beschikking heb. Dus gaat u luisteren naar Anneke Groenlo met het nummer Bill Bailey samen met het Dutch Swing College? Nee, het gaat maar gewoon door. Um, Anneke Grunlo met Bill Bailey en het uh, Dutch Wing College. En het leuke aan internet is natuurlijk ook dat je heel snel feitjes kan welhalen. Zo wist ik dus ook niet dat Anneke Grunlo in 1963... een record heeft gevestigd in het Kindersboek of Records. Ze haalde namelijk vijf gouden platen voor verschillende titels binnen tien maanden tijd. Ja, Dat ze groot was wist ik al, maar um, van haar geschiedenis in de jaren 60 wist ik nog niets. We gaan verder met een, met een andere artiest, William Parker. Soms kom je hele verrassende jazzmuziek tegen. En dit is ook zo'n album. Het komt uit 2015. Het album heet Raining on the Moon. En um, William Parker is een, is een bassist. Hij uh, speelt hier een, een, een type jazz wat doet denken aan de jaren 70. Soulmuziek, maar ook aan de jaren 60, de bob. Hij doet dit samen met Lina Conquest op vocals en uh, Rob Brown op alt-sax en Louis Barnes op trompet. Het doet ook een beetje denken aan de Art Blakey um, albums. Gaat u luisteren en zelf oordelen naar A Bowl of Stone Around the Sun, William Parker. We gaan verder met Charles Mingus, een uh, ja, jazzartiest waar ik in dit programma nog niet heel veel aandacht aan besteed heb, maar wat ik toch uh, wil, uh, wil gaan doen de komende uitzendingen, omdat hij fantastische muziek heeft gemaakt. Hij is uh, geboren in uh, 1922, overleden in 1979. Hij was een contrabassist, een pianist, een componist en een orkestleider, vooral eind jaren 50 en begin jaren 60 was hij een van de toonaangevende figuren in de jazz. Hij stond ook wel een beetje bekend vanwege zijn persoonlijkheid. Uh, die was grillig, opvliegend. Hij was soms manisch bedrijvig, druk. En soms maandenlang deed hij niets. Hij was een beetje de aanstichter wat in de rock'n'roll verder is opgepakt. Om uh, in, tijdens een optreden muziekinstrumenten te vernielen. Ik heb vorige uitzending um, een, een nummer gedraaid van zijn album The Clown... En ik ga van hetzelfde album uh, een ander nummer draaien, een prachtig nummer. Dat heet Reincarnation of a Lovebird. Charles Mingus. Charles Mingus met Reincarnation of a Lovebird... van het album The Clown uit 1957. Ga verder met um, een trompetist, David Douglas. Dave Douglas is, um, is een jazztrompetist. Hij is uh, in die 1987 eigenlijk voor de eerst... Uh, gaan optreden samen met Horace Silver. En in 1993 begon hij deel te nemen samen met John Zorn in het Masada-kwartet, waarmee hij echt bekend werd... Hij heeft ook een aantal albums uh, zelf gemaakt en daarin gaat hij op zoek naar de muziek van uh, de artiesten die hem beïnvloed hebben. Waaronder Mary Lou Williams. Hij heeft een uh, album gemaakt in 1999 om haar te eren en dat heet Soul on Soul. En daarop uh, speelt hij samen met um, Uri Kane op uh, piano, op bas James Genus, op drums Joey Baron, op trombone Joshua Redman en op de Noorsax Chris Peet. En Craig Dardy op klarinet uh, En tenoorzaaks op een aantal nummers van dit album. Gaat u luisteren naar Dave Douglas met het nummer Mary's ID... Dat is een heel kort nummer. Um, we gaan verder met Soet Sims. Soet Sims. Um, hij uh, heeft twee jaar voor zijn dood een, uh, een geweldig uh, live album opgenomen in San Francisco in de Keystone Corner Club. En uh, dat album heet On the Corner. Uh, het was op dat moment niet uitgebracht. Het is pas uitgebracht in 1994. Maar het was zeker de moeite waard. Gaat u luisteren naar Tonight I Shall Sleep. Soet Sims met Tonight I Shall Sleep. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. En dat is een nummer wat ik van LP ga draaien. Ik was een uh, paar weken terug in Berlijn en uh, daar heb je op zondag heel veel markten. En op die markten worden heel veel LP's verkocht. En tot mijn grote verbazing kwam ik een LP tegen van Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra. Casa Loma Orchestra was een uh, Amerikaanse danceband, eigenlijk een big band actief tussen 1927 en 1963. en um, ja, Ze waren een van de grote, ze maakten dansbare big band muziek... en waren onder de scholieren, de high schools enorm populair. Ze begonnen als de Orange Blossoms... en traden acht maanden op in een hotel in Toronto. Dat heette de Casa Loma, daar hebben ze de naam van genomen. Ze waren ook een van de weinige big bands die als, um, als bedrijf opereerden waarin alle muzikanten eigenlijk uh, eigenaar en aandeelhouder waren. Veel big bands waren toen uh, zeg maar het bedrijf van de leider... en alle anderen werden gewoon al, stonden gewoon op de, de lo in loondienst. Ik heb uh, twee nummers. Eén voor het nieuws van 11 uur en één daarna. Het eerste nummer heet Smoke Rings. Glen Gray en de Casa Loma Orchestra.